3 uur. NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagens. De wolf is terug. Sterker nog, de wolf is welkom in Nederland. Alleen, de wolf gedraagt zich ook als een wolf. Bij het schapendood in Drenthe, bijvoorbeeld, komen we de boeren tegemoet na het Nationaal. Katrien Straatman. De Britse brandweer heeft niet adequaat gereageerd... na de aanslag vorig jaar juni in Manchester, blijkt uit onderzoek. Bij de aanslag, tijdens een concert van Ariana Grande... kwamen 22 mensen om het leven. In het rapport staat dat door miscommunicatie... de brandweer pas twee uur na de explosie ter plaatse was... terwijl in de buurt twee kazernes zijn. De medewerkers daar werden eerst naar een overlegpunt gestuurd... een paar kilometer verderop, omdat gevreesd werd... dat er nog een terrorist rondliep. De commissie heeft ook kritiek op Vodafone, de provider beheer een Brits netwerk voor noodgevallen... maar op de avond van de aanslag werkte dat niet goed. De bemanning en de eigenaar van een viskotter uit Urk... moeten celstraffen krijgen tot zes jaar, vindt het openbaar ministerie. Op het schip werd vorig jaar een grote partij cocaïne gevonden. De hoofdverdachte is een man uit Montenegro die speciaal aan boord kwam... om het schip te loodsen naar de plek op zee... waar de drugs zouden worden overgeheveld. Tegen de eigenaar van de Kotter is drie jaar geëist. Ook moet hij zijn schip inleveren. De zaak is aan het licht gekomen toen de politie een ander onderzoek deed naar een Amsterdamse crimineel, vertelt verslaggever Jeroen Wienaard. En ja, dat hadden toen een leuke bijvangst bij het onderzoek naar het geheime berichtenverkeer, namelijk deze smokkel. Die na overval F had contact met het tweetal Mohammed S en Ferry B uit Den Helder, en die organiseerden dat cocaïnevervoer vanaf de zee.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 Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat niet zelf naar Londen... om teksten uitleg te geven over het schandaal... rond het Britse databedrijf Cambridge Analytica. Gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers... zijn illegaal in handen gekomen van het bedrijf. De Britse voorzitter van de parlementscommissie... die Zuckerberg daarover wilde spreken... zegt dat hij het ongelooflijk vindt dat de topman niet zelf komt... maar een van zijn mensen stuurt. In Rusland is vanmorgen een dag van nationale rouw afgekondigd... naar de ramp in een winkelcentrum in Siberië. Daarbij vielen dit week einde... 64 doden. President Poetin heeft de rampplek in Keremovo vandaag bezocht. Het verkeer in Brussel is vandaag chaos. Op verschillende wegen is er urenlange vertraging. Dat komt door een staking van taxichauffeurs uit protest tegen Uber... vertelt correspondent Sanne van Hoorn. Ja, zeggen de taxichauffeurs die hier nu op een groot plein bijvoorbeeld uh, stilstaan... Uh, daar verzetten we ons tegen, want wij moeten een dure licentie kopen. Uh, net als in Amsterdam toen het geval was... Uh, gaat dat ook veel uh, geld onder de tafel, zwarte handel en dergelijke. Dus die licenties die zijn enorm duur. En Uber-chauffeurs die hebben daar geen last van... Dus dus daar verzetten ze zich tegen. De acties duren nog de hele dag. Het weer. De bewolking overheerst. Vanuit het westen regent het op steeds meer plaatsen. In het noordoosten nog wat zon. Daar komt de regen pas vanavond. Het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en nat. En het wordt dan een graad of 7. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 NPO Radio 1. Avro Tros. De wolf is terug in Nederland, is welkom, maar doodlammetjes. Hoe dat afgewikkeld wordt, dat is nog niet duidelijk. En de eerste Kamer laat zich bijpraten over de intrekking van de referendumwet. Remco Teulings, waarom is dat nodig? Nou ja, de senatoren vinden het wel nodig. Zoals je weet uh, moet de Eerste Kamer wetten controleren op, uh, of ze uitvoerbaar zijn. Of ze juridisch gezien allemaal kloppen. En laten ze zich graag voordat ze eraan beginnen even bijpraten door een aantal experts. En dat gebeurt dus uh, vanmiddag. En dan kan je al. Hé, hey, en dan kan je, je alvast... Die... Ja, wat kan je alvast vertellen? <laughs> Nou, die experts die, uh, die zullen praten vanmiddag in de Eerste Kamer. En uh, we zullen u straks uitgebreid informeren over een welwerkende lijn. Uh, hoe dat gaat met dat referendum, of het nog een kans maakt bijvoorbeeld. En in de wereld van morgen hebben we het over het opwekken... van zogenaamde blauwe energie, gewonnen door de spanning... die ontstaat als zout en zoet water met elkaar in contact komen. Klinkt ingewikkeld, maar Kitty Nijmeijer... hoogleraar membraantechnologie aan de TU Eindhoven... is er zometeen om het begrijpelijk uit te leggen. Nu eerst, hoe om te gaan met schade door de wolf. Pieter-Jan Hagens. Vandaag. Terwijl overheid, natuurorganisaties en schapenhouders nog steeds overleggen over wat te doen als de wolf komt, worden we al ingehaald door de werkelijkheid, door hetzelfde beest. De wolf is terug en hij is welkom, maar wat doen we er nu aan nu meerdere boeren, dode lammeren en schapen hebben? Ik spreek erover met ecoloog Leo Linnarts van Wolven in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit weekend al heeft de wolf uh, vermoedelijk huisgehouden in Drenthe. In Zuidwolde, Oosterhesselen, Benneveld. Er mm -hmm. zijn de afgelopen dagen schapen en lammeren gedood. Uh, gruwelijke foto's daarvan. En alle schapenhouders die vermoeden eenzelfde ja. dader. De wolf, wat denkt u? Nou ja, dat, uh, dat wordt altijd onderzocht. Het uh, faunafonds gaat naar zo'n melding toe. En dan uh, wordt er de plek uh, sporenonderzoek uh, gedaan. Er wordt gekeken of er uh, pootafdrukken te vinden zijn. Er wordt uh, gekeken naar de verwondingen van het dier. En uh, er wordt, uh, worden DNA-monsters genomen. Ja. En uh, na die analyse van DNA-monsters is over het algemeen... Uh, 100% duidelijk uh, wie de dader was. Uh, hond, uh, vos of wolf. Ja, precies. Dus dat wordt allemaal nauwkeurig onderzocht. Maar nu even uw natte mm -hmm. vinger... Vermoeden. Wat denkt u? Nou, dat is uh, in niet in alle gevallen te zeggen. In sommige gevallen, ik heb een aantal foto's van uh, dode schapen gezien. Dan denk ik van, nou, dat is uh, echt een, uh, een professionele kill. Dat uh, is waarschijnlijk van een wolf geweest. Uh -huh. Maar sommige honden zijn ook heel ervaren in het doden van schapen. En dan ziet het er bijna hetzelfde uit. Oké, okay, goed. En, uh, dus een uh, first guess is uh, sommige foto's uh, vrijwel zeker wolf, maar uh, niet van alle. We gaan dit mysterie helemaal ontrafelen. Althans, voor zover mogelijk tijdens dit gesprek... de schapenboeren, eh, namelijk meneer Linnart, die zijn er kapot van. Verslaggever Laura eh, Kors was in Benneveld. Eh, in Drenthe is dat bij schapenboer Eisenboersma. Boersma. En hij vond gisteren zes dode schapen in de wei.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 Bruine, wolle vachten. De rendak heeft ze dus nog niet opgehaald, uh, de schapen. Dat is de kadaverophaaldienst in Nederland. Die kan ieder moment komen. Die, uh, het enige wat ze zeggen, we halen ze morgen op. Nou, vandaag is morgen. Wat dacht u uh, toen u bij uweiland weiland kwam? Ik dacht onmiddellijk een wolf. Waarom? Omdat je dat leest in de krant. Een, een hond... Zou het wel kunnen doen. Maar een hond die gaat heel anders te werk. Een hond die plukt willekeurig overal stukken uit. En een vos? Een vos kan het niet doen. Een vos die zou wel een klein lammetje kunnen pakken. Ja, want Er liggen hier nu tien pasgeboren lammetjes ongeveer. Ja, ja. In het stro. Ja, ja, dan... ja we horen je. Ja. Zo'n klein lammetje die net geboren is, die kan een vos pakken. Dan eet een vos, dat is dan nog het mooie. Als een vos dan zo'n lammetje opeet... Dan kun je daar nog een beetje vrede mee hebben. dan heeft hij dat gedaan om te kunnen eten. Maar waarom zou een wolf zes schapen doden en ze niet opeten? Want er is zou... nauwelijks van gegeten. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. En nou zeggen deskundigen dat dat komt... omdat dit dan een solitaire wolf zou zijn die eruit gezet is. En die zou dan dat gedrag vertonen. Een soort van angry young man. Een wolf die boos is en ja, gewoon maar... Een Beetje gefrustreerd, misschien. En op moordpad gaat. En op moordpad gaat. Nu heeft u er als schapenhouder een belang bij om te zeggen dat het een wolf is. Want dan krijgt u geld. Nou, dat had jij dan gedacht. Maar daar ben je dan net helemaal fout in. Want dat geld, dat is het laatste waar ik aan denk. Het zijn dus dassenkoppen. Nou is het bij dassenkoppen zo, omdat ze zeldzaam zijn dat de meeste dassenkoppen niet raszuiver zijn. Ik heb nu eh, 18 dasenkoplammetjes. Uit die 18, daar selecteerde ik vorig jaar, vier uit. Die waren homozygoot, noemen ze dat. Fokzuiver voor dassenkop. Zijn dus, die nu door die wolf gepakt? Die zijn ook nog net toevallig alle vier, horen, die bij die zes. Nee. Hij heeft niet één dassenkop laten lopen. U heeft 50 schapen en precies die vier... Precies, die vier jaarlingen, dassenkoppen die fokzuiver waren... waar ik dus jaren op gefokt heeft, heb, die heeft hij gepakt. Dus het geld is het minste waar ik aan denk. Heeft u een concurrent die u probeert te ondermijnen... en zich af wil schilderen als wolf? Nou, dat kan de wolf alleen maar zelf zijn. Dat, uh, hij heeft het zo des Wolfs gedaan. Wat betekent het nu als de wolf terug is gekomen? Dat zou uh, eigenlijk voor schapenhouders een ramp zijn dan kun je geen schapen meer houden. Want de opdracht voor de schapenhouders, en dat is gewoon heel moeilijk... om een afrastering te maken waar een wolf niet door kan. Dat is ondoenlijk. Zegt u dan afschieten? <laughs> afschieten is uh, heel cru, maar ja, ik denk dat dat de enige manier is. Het is de schapenboer of de wolf? Dat denk ik wel. Ik denk dat we die keus moeten maken. Hè. Dat we gisteren gezien hebben dat er in één dag... veertien dieren doodgebeten worden... Dat, dat, dat kan niet. Ja, het is het schaap of de wolf, de schapenboer of de wolf. Ik praat verder met Leo Linnards, ecoloog van Wolven in Nederland. Klinkt dit nou als een aanval door een wolf volgens u? Nou, het zou zomaar door een wolf gedaan kunnen zijn. Ja. En uh, als het goed is, uh, gebeurt er onderzoek door het faunafonds. Dus ja, dat vertelde ik mag u. Ik uh, u... hopen dat uh, meneer uh, de schaap heeft aangemeld. Uh, ook als die uh, niet zit te wachten op uh, het geringe bedrag aan schadevergoeding. Uh -huh. Maar alleen uh, na, een, uh, nou ja, zeg maar, na een goed onderzoek uh, kunnen we concluderen of het een wolf was of niet. Ja, want er is dus uh, sprake van een schadevergoeding als het door uh -huh. een wolf is. Maar ja, de boer, ja, uh, IJzer die zei ja, daar gaat het me helemaal niet om. Dus nou ja, wat zou die dan voor motief ja. kunnen hebben om toch te zeggen dat het door een wolf ging? Door een Wolf te ja, ja, goed, dat, dat, dat weet ik niet. Maar daar ga ik niet over. Uh, ja, nee. gaan We gaan een over beetje speculeren. Te veel speculeren. Maar wat ik, uh, waar ik wel even op door wil, uh, wil praten, is uh, dat meneer denkt dat er een harde keus gemaakt moet worden of de Wolf of uh, mm -hmm. Nou, In Duitsland is een lange breed aangetoond dat als je preventiemaatregelen neemt uh, tegen de wolf, dat uh, wolf en schaap heel goed samen kunnen gaan. En uh, dat het niet eens is uh, extreem veel uh, moeite kost. Het zijn uh, de gebruikelijke flexnetten uh, waar, uh, ja, die aan het schrikdraadapparaat gehangen worden. En die moeten goed opgezet worden op de juiste manier. Okay. En dan uh, houden die wolven tegen. Ja, en dat is niet iedereen gewend. Want schapen hou je nu binnen achter één schrikdraadje... of achter een beetje achter een slootje of zo. Nou, voor een wolf is dat geen barrière. Dus uh, zijn die schapen zijn gewoon uh, zo op te halen voor een wolf. Ja, maar u denkt er misschien iets makkelijker over dan deze schapenboer. Want die mm. zegt, nou, dat, dat gaat helemaal niet. En, uh, of misschien ten koste van hele grote investeringen. Dus hij zegt, uh, net als de discussie ook in Duitsland gevoerd wordt... oké, okay, kan een beschermd dier zijn, maar toch maar afschieten. Ja, nou nee, ja, goed. Het is een, uh, kijk, wat ik gewoon heel moeilijk vind aan dit verhaal, is dat uh, de emotie van de schapenhouders, die heel begrijpelijk is, uh, en meteen omslaat ervan: uh, schiet het dier man dood. En uh, de emotie van een ander deel van de bevolking is van... nee, absoluut niet. Maar uh, dat lijkt tegenstrijdig met elkaar... maar wat wij als Wolven Nederland al tien jaar roepen... Okay. van uh, uh, we moeten ons voorbereiden op de komst van de wolf. En dat betekent dus dat, je, uh, dat de schapen... achter een, uh, een wolvenveilig raster moeten staan. En dat hoeft niet heel hoog te zijn. Nee, dat heeft u uitgelegd. En, maar, maar eventjes, meneer Linnards, u zegt... we ja. moeten ons voorbereiden op de komst van de wolf. We moeten ons daarop voorbereiden. Waarom, ja. waarom moet dat eigenlijk? Nou ja, goed, goed we willen als, als, als Nederlanders, als Europeanen... willen we graag grote roofdieren in, in Europa beschermen. Wa en waarom willen we dat? Hebben. We, willen, nou, we vinden het belangrijk in, dat de wolf beschermd wordt. Dat, die, dat, ja, de, dat de dan de een soort in stand blijft. Ja, ja. Oh, Oké. Okay. En dat, dat blijkt heel goed samen te kunnen gaan. Ja, want kijk dan, eens even naar, naar Duitsland bijvoorbeeld. Mm. Daar, hoeveel wolven zijn er in Duitsland? Um, nou, dat zijn uh, ja, het precieze getal weet ik niet. Maar ik weet niet of de Duitsers dat zelf ook weten. Maar in ieder geval een, een 400tal wolven. Zoiets. Ik, ik las ergens het uh, aantal van 650. Nou ja, goed. Misschien zal het er ja. tussenin zitten. Ja, ja. Is dat, het, het klinkt mij als, als vrij veel voor een, uh, nou ja, voor een roofdier. Maar ik ben geen bioloog. Nou, Kijk, he? ze hebben een, een uh, wolven, um, nou ja, zeg maar roedels. Die bestaan uit een, uh, een volwassen mannetje en een volwassen vrouwtje. Die hebben een groot territorium, ongeveer 300 vierkante kilometer. Mm -hmm. En uh, er zijn op dit moment uh, zeker 60 uh, roedels in Duitsland, dus 60 van dat soort territoria van 300 vierkante kilometer. Mm -hmm. Nou, en de ouders leven dan met een jongen van, uh, van vorig jaar en. en van dit jaar. Ja. En dan gaan die jongen zwerven. En die zwervende jongen die komen in Nederland terecht, onder andere. Ja, en die gaat zich dan te buiten aan een schaapje. Uh, trouwens, ook wel gek hè dat er zes schapen... dus mogelijk door een wolf zijn, zijn gedood, maar niet opgegeten. Was het uh, een beetje voor de lol? Nou ja, de, kikken, de roofdieren werken niet zo uh, voor de lol. Uh, soms uh, is het zo van uh, dat. Uh, kijk, als de roofdieren een buitenkans krijgen, uh, net als een vos in een kippenhok. en er uh, is een hele hoop uh, prooidieren bij elkaar. dan doden ze meer dan ze op dat moment op kunnen. En uh, dat er weinig van gegeten is, kan ook mee te maken hebben dat hij gestoord is. en dat hij vertrokken is. Uh, en. Nog een derde eh, ding is, is dat eh, zwervende wolven... Eh, dat zijn jonge wolven, die ja. moeten het jachtvak eh, leren. En eh, leren doe je door te oefenen. Dus het kan zomaar zijn dat hij geoefend heeft op die schapen. Ja, dat is interessant en, wat, uh, wat, u, hoeft, wat u vertelt. Ik ben nog naar één ding benieuwd, heel kort alsjeblieft. Uh, mm -hmm. Als ik nou met mijn hond in het bos loop en ik komt zo'n wolf tegen... wat moet ik dan eigenlijk doen? De hond bij u houden. Ja, en dan? Want wolven zijn heel bang voor mensen en uh, mijden daarom de hond... en heeft over het algemeen ook geen interesse in die hond... Oh, en ook niet in, in mij als persoon, als mens, als hapje? Nee, niet echt. Nee. Ja, nou, als hapje niet, maar eerder uh, zal ik er bang voor zijn. En uh, zal die het liefst uh, zich uit de voeten maken. Oké. Okay. Dus, uh, en dat zien we ook al op al die filmpjes die we als wolven in Nederland uh, toegestuurd krijgen. Ook als een wolf door, de, door een woonrijk heen loopt of uh, door het centrum van de stad. Dan uh, zijn ze niet erg gelukkig met al die aandacht van mensen. We hoeven niet zo bang te zijn. Over drie weken dan horen we of er ook uh, in Drenthe daadwerkelijk een wolf heeft huisgehouden. Tot die tijd blijft dat dus nog even gissen. Hartelijk dank ecoloog Leo Linnarts van Wolven in Nederland. Graag gedaan. I'll be there tonight See the stars tonight Makes you feel better See the stars Het Gouda, de handsome poets make it better. Nieuws via de NOS nu. De Europese Commissie wil opheldering van Nederland... over het verstrekken van pulsvisvergunningen. Zondag bleek uit onderzoek van de NOS... dat een groot deel van die vergunningen was afgegeven... voor wetenschappelijk onderzoek. Maar een groot deel van de beoogde schepen... deed helemaal niet mee aan dat onderzoek. Correspondent Thomas Spekschoor in Brussel nu. Thomas, wat wil de Europese Commissie precies weten van Nederland? Ja, de Europese Commissie wil weten... of, ze die, uh, of die schepen die, die dus vergunningen hebben voor wetenschappelijk onderzoek... of die eigenlijk wel mee hebben gedaan aan dat onderzoek. En daarbij zegt de Commissie... het gaat ons er niet alleen om wat er op dit moment gebeurt. Uh, want vanaf 2017 is duidelijk dat al die schepen... echt wel mee hebben gedaan aan dat onderzoek. Maar het gaat ons er ook om wat er daarvoor is gebeurd. Dus tot 2017 zijn er heel veel schepen geweest... die daar niet aan meegedaan hebben, blijkt uit ons onderzoek. De Commissie, de commissie wil weten... Is is dat inderdaad zo? En hoe kan dat dan? En kunnen jullie ons anders die onderzoeken laten zien uh, als, als die er zijn? Ja, het blijft een steen des aanstoots: dat pulsvissen, vooral tussen Nederland en, en Frankrijk. Verklaar nog even de ophef ja. erover. Ja, het heeft veel te maken met dat het vissen met elektriciteit is. Uh, dat uh, elektriciteit vissen, dat is in principe heel gevaarlijk. Nou hebben de Nederlanders daar een techniek gevonden uh, die een stuk minder gevaarlijk is. Uh, die zeggen, ne zegt Nederland zelfs goed is voor het zeeleven. Maar daar is heel veel discussie over. In Frankrijk zeggen ze, wij vragen ons af of dat wel zo goed is voor het zeeleven. Maar waar de discussie vooral ook vandaan komt, is Nederlandse schepen zijn met die puls uh, vis gaan vangen in Franse gebieden waar ze eerder niet konden komen. Ja, en dan zit je Franse vissers in de weg en die gaan dan natuurlijk klagen bij hun politici. En zo heb je een enorm politiek conflict, politiek belangenconflict tussen Nederland en Frankrijk. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Europees parlement in januari met een verbod op pulsvissen instemde. En daar zijn ze nu aan het kijken of dat uitgevoerd kan worden of ja. niet, dat verbod. En heeft Nederland al gereageerd op dat verzoek van Europa, om meer duidelijkheid over die vergunningen? Ik heb uiteraard gebeld met het ministerie van Landbouw en Visserij. Uh, die zeggen uh, we zullen vanmiddag daarop reageren. Uh, vanmiddag om vier uur is er een uh, Kamercommissie die samenkomt over visserij. Daar zit ook minister Schouten bij. Uh, en daar zal zij ongetwijfeld iets gaan zeggen over dit bericht. Dankjewel. NOS-correspondent Thomas Pekschoen in Brussel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Ja. Uh, we zijn inmiddels al gewend aan groene energie. We kijken niet meer gek op van een dak vol zonnepanelen of een windturbine in de tuin. Maar wat misschien minder bekend is, is blauwe energie gewonnen uit zoet en zout water. En ook dat is dichterbij dan, dan we denken wellicht. Over een paar jaar zou het kunnen zijn dat we thuis stroom hebben opgewekt door de afsluitdijk, om precies te zijn... waar er een scheiding is natuurlijk tussen zoet en zout. Hoe dat precies werkt, dat weet Kitty Nijmeijer... hoogleraar membraantechnologie aan de TU Eindhoven. Hartelijk welkom hier. Dank wel. En u heeft een beetje aan de wieg gestaan hè, van deze blauwe energie, toch? Ja, dat klopt precies. Ongeveer twaalf jaar geleden ben ik samen met uh, mijn collega's bij Wetses... het onderzoeksinstituut Wetses en de bedrijven Fuji en Redstack... begonnen met dit onderzoek en we zijn gaan onderzoeken... is het mogelijk om energie te winnen uit het mengen van zoet rivierwater... En zoutzeewater. En dat gebeurt dan nu bijvoorbeeld uh, bij de Afsluitdijk? Ja. Als je daar langs rijdt, dan, als je kijkt, kan je het ook zien. Ja. Zo'n zo plek waar dat gebeurt. En hoe, hoe werkt dat dan precies? Stroom uit zout en zoetwater? Nou, als zoetwater zoutwater instroomt, dan komt de energie vrij. En die energie ben je normaal gewoon kwijt, want die stroomt als het ware gewoon weg. Wacht even, en... als, als zoetwater zoutwater instroomt... dus als water uit het IJsselmeer de Waddenzee instroomt... Ja. dan ontstaat er elektriciteit. Dan ontstaat er energie. Energie. En... Normaal gesproken bij die kwijt. En wat wij nou ontwikkeld hebben, is een technologie dat we die energie uh, op een gecontroleerde manier kunnen terugwinnen, kunnen, eigenlijk kunnen winnen. Aha. En die energie kunnen we uh, omzetten in elektriciteit. En hoe werkt het precies? Het is eigenlijk, uh, we hebben een membraan gebruiken we. Een membraan is een filter. Een filter. Ja. Precies, het is een filter. En aan de ene kant van het membraan stroomt zoetwater, en aan de andere kant van het membraan stroomt zoutwater. Mm -hmm. Zoutwater bevat zoutdeeltjes, zoetwater bevat geen zoutdeeltjes. Wat er dan gaat gebeuren is dat de zout van de zoutwaterkant naar de zoetwaterkant zal gaan. Mm -hmm. En die beweging van dat zout die kunnen we vervolgens omzetten in elektriciteit. En ik zal je niet alle technische details bespreken... maar dat, het is eigenlijk het transport van zout... dat we om kunnen zetten in elektriciteit. Ja. En, en daar op de afsluitdijk heeft u dus een, een belangrijk proefstation eigenlijk. Hè? Heel belangrijk. Ja. Werkt het een beetje? Ja, het werkt zeker. Ja? Um, het is eigenlijk, We zijn begonnen in het laboratorium... op hele kleine schaal, 10 bij 10 centimeter eigenlijk... Mm -hmm. uh, met ideale zoutoplossingen die we zelf in het laboratorium maakten. Nou, dat ging allemaal perfect natuurlijk. En waarom is die installatie op de afsluitdijk zo belangrijk? Omdat we daar met echt Echt zoutwater, dus uit de Waddenzee en echt zoet water uit het IJsselmeer werken. Ja. En daar heb je bijvoorbeeld inderdaad schaal- en schelpdieren. Je hebt daar algen. Je hebt er allerlei andere vervuilingen in het water die het proces negatief beïnvloeden. Dus we zijn daar echt gaan kijken hoe werkt het nou echt in de praktijk. Ja, dus je hebt, je hebt daar ook de harde praktijk uh, dat zo'n membraan misschien vervuild raakt. Precies. Met, met, met Precies. wat bijvoorbeeld? Nou, met inderdaad, met algen of met kleideeltjes. Ja. En daar moest u dan weer een oplossing voor verzinnen? Daar moesten wij oplossingen voor verzinnen, dus dat hebben we gedaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld heel simpele dingen. In de winter is het kouder dan in de zomer bijvoorbeeld. Ja. Dus dat heeft ook invloed. En soms e komt er zand mee, wat doe je dan? En zijn alle kinderziektes er al uit, uit die techniek? Uh, nou, Er zijn heel veel kinderziektes uitgehaald. Nog niet alles. Maar uh, we zijn wel zo ver dat er nu gekeken wordt... naar een mogelijkheid om of naar uh, een installatie in Katwijk. Om nog een tweede installatie te bouwen. Ja, wordt die nog groter? En, of? Ja, die wordt twintig keer groter. Mm -hmm. Dan kunnen we ongeveer één megawatt aan elektriciteit opwekken. En dat is ongeveer genoeg voor kleine duizend huishoudens. Ja. Dat is allemaal prachtig. De techniek, dat is natuurlijk ook uw, uw passie en uw vak... Ja. Maar ja, het belangrijkste is misschien wel ook de kosten, of niet? Ja. Wat, ja. Is, is, het, is het rendabel? Um, nou, daar werken we dus. Kijk, nu moet eerst een nieuwe installatie gebouwd worden. Dat kost ontzettend veel geld. En daar worden we, wordt nu ook heel hard aan gewerkt... door met name Redstack, maar ook de, de landelijke en lokale overheden... Uh -huh. om te kijken van, ja, kunnen we het financieren? Want het is inderdaad, omdat het ook de eerste keer is dat we het bouwen... kost het echt miljoenen. Ja, en meestal uh -huh. wordt het natuurlijk pas rendabel... als je echt uh, een heel Precies. land of landen kunt voorzien van, van dit soort stroom. Dat zie je natuurlijk ook... Bijvoorbeeld met zonnepanelen. Die zijn in een paar jaar tijd ook in prijs gehalveerd. Dat zit met windmolens. Ja. Uh, dus, uh, maar het is natuurlijk wel... een. Dit is de eerste centrale die we nu gaan bouwen... die ook echt elektriciteit kan gaan ja. leveren. En dat is wel uniek. Maar als u nou een beetje in de toekomst kijkt, een paar jaar... wat denkt u dat, dat de techniek dan zal staan? Ook qua, qua kosten en toepassing? Um, nou, dat is een beetje moeilijk te voorspellen natuurlijk, maar het zal uh, in Katwijk gaan we dus nu de installatie bouwen die ook echt elektriciteit gaat leveren aan, aan huishoudens, dus dat is een grote stap voorwaarts en vanaf dan kan het heel snel gaan omdat je dan natuurlijk ook grootschaliger kunt gaan produceren, dat je ook een nieuwere, nog een nieuwe installatie zou kunnen bouwen ja. uh, dus... en, want om het even te vergelijken met zonne-energie of met windenergie, wat natuurlijk ook allebei kan in ons ja. land ja. Is het, gaat, het, gaat het daar een keer de concurrentie mee aan? Daar zal het zeker de concurrentie mee aangaan mooi ja. Alleen daar lopen ze natuurlijk wat meer vooruit nu. Ja. Uh, en daar zijn de prijzen al lager dan, uh, dan in blauwe energie. En wanneer denkt u dat het, dat het, laten we zeggen, groot toegepast wordt in Nederland? Ik denk een jaar of tien, maar het is een schatting. Want ik kan dat niet helemaal garanderen natuurlijk. Het hangt er ook vanaf hoe het in Katwijk zal gaan natuurlijk. Oké, okay, dus slimme beleggers, slimme investeerders. Die investeren nu in zoet, zout, water, energie ofwel blauwe energie. Absoluut. Dank Kitty Dankjewel. Nijmeijer, hoogleraar membraantechnologie aan de TU in Eindhoven. Hartelijk Dankjewel. dank. De Eerste Kamer laat zich op dit moment bijpraten... over het intrekken van de referendumwet. En de Tweede Kamer debatteert over een scherpere scheiding der machten... door rechters nog onafhankelijker te maken van de politiek. Daarover praten we zometeen komend half uur in Politiek Vandaag. En tegen vieren, trending vandaag, met een... ja, je zei het al, een bizar huwelijk, Martijn. Ja, een vrouw gaat, of is inmiddels getraald met een boom. In Amerika natuurlijk, waar anders. Maar ik wil het ook graag hebben met je over uh, tovenaars, wizards, op scholen. Die eigenlijk stiekem en in het geniep daar scholen aan het beïnvloeden zijn. Althans, dat meldt het programma de monitor. En daar is nogal wat ophef over op sociale media. Tot straks na Tot straks. het Nationaal met NPO Radio 1. Katrien Straatman. In de verdachte tas die vanochtend werd gevonden op station Rotterdam Centraal zat een spelcomputer, meldt RTV Rijnmond. De tas met draadjes eruit lag op een van de perrons en was achtergelaten door een verwarde man. Hij was eerder die ochtend uit de trein gezet omdat hij geen geldig vervoersbewijs bij zich had.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 En de Britse brandweer heeft niet adequaat gereageerd... na de aanslag op de concertzaal in Manchester vorig jaar maart. Blijkt uit een evaluatie. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Door miscommunicatie was de brandweer pas ruim twee uur na de explosie ter plaatse... terwijl in de buurt twee brandweerkazernes zijn. Politiek Vandaag. Pieter-Jan Hagens... Het wetsvoorstel dat de intrekking van het raadgevend referendum regelt... blijft de gemoederen in Den Haag bezighouden. De Eerste Kamer had vandaag een bijeenkomst met experts geregeld. De zogenaamde expert meeting is zojuist afgelopen. Remco Teulings, onze politiek commentator in Den Haag. Goedemiddag. Hai. Dat gebeurt Hi, wel vaak. Hij is nog bezig overigens. Hij ja, is nog bezig. Oké. Okay. Hoe, ja, ja. hoe vaak doet de Eerste Kamer dit? Deskundigen horen over iets gevoeligs? Nou, bij, bij wat je zegt gevoelige, controversiële, ingewikkelde wetsvoorstellen... dan doen ze dat een keer of vier, vijf per jaar. Uh, dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij, uh, bij de donorwet. Dat was natuurlijk een, een, een buitengewoon controversieel uh, wetsontwerp. Daar, uh, daar, ja, daar wilde de Kamer zich goed over informeren... En uh, toen zijn er ja, niet alleen maar medische experts... maar bijvoorbeeld ook uh, nabestaanden uh, van, uh, van Doenor uh, aan het woord gekomen. Dus ja. dat, uh, dat kan ook. Allerlei deskundigen mogen nu uh, vragen ja. dus beantwoorden van de senatoren. Dat uh, wetsvoorstel, of. Remco, om het raadgevend referendum af te schaffen... dat uh, staat in het regeerakkoord. Uh, mm -hmm. ja, sommigen zeggen met een pennenstreek is het afgeschaft. Tweede Kamer heeft er mm -hmm. allemaal ingestemd zelfs. Eerste Kamer heeft ja. klaarblijkelijk behoefte aan, aan, aan meer informatie. Wat, wat wilden ja. de senatoren allemaal Weten. Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat punt is in de Tweede Kamer ook door de SGP aangeroerd. Van uh, ja, kun je, want op dit moment kun je dus overal uh, referenda over aanvragen als burger. Waarom kun je dan niet uh, in dit geval hier een referendum over, uh, aanvragen? Een referendum over het afschaffen van het referendum. <laughs> uh, als je het juridisch zu zuiver uh, ziet, zou dat namelijk nou moeten kunnen. Maar die uh, mogelijkheid heeft uh, de minister uh, uitgesloten door in dit wetsvoorstel te zeggen: alleen in dit wetsvoorstel, ja, dat kan dus niet. Nou ja, goed, daar, daar zijn dus vragen over. Uh, daar zijn dus uh, nodige juristen over aan het woord uh, geweest. Um, ja, en, en hoe, ja, hoe, dat, uh, dan, dan kun je je ook afvragen... is dat wel uh, in strijd met allerlei uh, burgerrechtverdragen? Kun je uh, bepaalde rechten zomaar, uh, tussen uitstekens, bij burgers weghalen? Zoals bijvoorbeeld dit, uh, dit referendumrecht. Ja. Oké, okay. nou hebben de coalitiepartijen een, een meerderheid hè, in de Eerste Kamer. Mm -hmm. Een krappe meerderheid weliswaar. Ja. Um, in de Tweede Kamer, zei ik al, heeft het al uh, goedgekeurd... de afschaffing van dit raadgevend referendum. Uh, hoe, ja. hoe, wat, wat verwacht je in de Eerste Kamer wat dat betreft? Nou ja, net zoals in de Tweede Kamer... heeft de coalitie in de Eerste Kamer slechts een meerderheid van één zetel. Uh, kortom, er hoeft maar weinig mis te gaan of die meerderheid is weg... Um, kijk, op dit moment gaat men ervan uit wel dat, uh, dat, dat, er, dat er geen ongeluk gebeuren. Maar dat weet je natuurlijk nooit uh, zeker. Met name in de Eerste Kamer wordt er natuurlijk veel strikter gekeken naar of iets juridisch wel klopt. En met name dat argument waar ik het net over had, kun je zomaar zeggen: van oké, okay, uh, we gaan hier dus geen, geen referendum over houden. Ja, dat punt dat kan nog wel eens een hoop kritiek uh, uh, ontmoeten, bijvoorbeeld uh, ook in, uh, onder, in, ja, onder mensen van de coalitiepartij. Dus het is uh, geen gelopen race om het zo maar te zeggen. Nee, nou is het ook zo dat er op het ogenblik een uh, commissie staatkundige vernieuwing aan de gang is. Onder leiding van ja. Johan Remkes. Daar zitten ook weer deskundigen ja. in. En die kijken mm -hmm. veel breder hè, dan alleen naar het raadgevend referendum. Die kijken naar yeah. de betrokkenheid van de burger bij het bestuur. En het democratisch gehalte. De effectiviteit van het, van het parlement en dergelijke. Maar die kijken ja. ook uh, naar dat referendum. En afgelopen zondag zei een van die deskundigen die in die staatkundige commissie mm -hmm. Zit, die zei ja, dat referendum dat heeft eigenlijk nog wel een kans. Is dat ook wat jij Jazeker. beluistert in Den Haag? Ja, want de commissie Remkes, zo had u dan genoemd, inderdaad. Euh, toen die werd gepresenteerd euh, op de allereerste persconferentie, werd er meteen gevraagd: en hoe kijkt u dan tegen het referendum aan? En die zei toen direct: van nou, dat nemen we uitermate serieus. Dus de, er is gewoon een hele grote kans dat in het uiteindelijk advies wat uh, Remkes gaat uh, indienen, uh, waar inderdaad alles uh, onder loep wordt genomen... ons hele politieke systeem uh, wordt daarin uh, behandeld... dat er ook in staat van, nou, ik beveel aan om een referendum... een bepaalde vorm van referendum te houden. Dat uh, zou zomaar kunnen. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, wordt dat een bindend of een niet-bindend referendum? Ik geloof dat ze ja. zich voor, vooral daar ook over buigen van uh, mm -hmm. wat het meest uh, haalbare zou zijn... Ja, met en zonder kiesdrempel, dat soort dingen, ja. Ja, ja precies. Er zijn natuurlijk allerlei uh, mitsen en maren zitten daaraan. Wel interessant vind uh -huh. ik ook over het referendum... ik ben benieuwd wat, hoe, hoe jij dat ziet... is dat uh, uh -huh. eigenlijk na dit laatste referendum... wat dus ging over de, de wet inlichting en veiligheidsdiensten... ook wel de sleepwet genoemd... dat er toch ook geluiden uh -huh. te horen waren van, van tegenstanders van het referendum... die zeiden nou, misschien is het toch ook wel goed... want er wordt over gedebatteerd, de kranten ja. staan er vol van... de kiezer kan zich ja. informeren, kortom, grotere betrokkenheid ja. van de burger. Ja. Ja, dat klopt. Dat was overigens ook bij het oekraïne referendum natuurlijk uh, het geval. Dat was, dat was een vrij ingewikkeld verdrag. Maar doordat er heel veel over werd uh, gesproken en gediscussieerd... nam uh, natuurlijk de kennis onder brede lagen van de bevolking wel toe. En dat, uh, dat geldt ook zeker voor, uh, voor dit onderwerp, die, uh, de wet in licht in veiligheidsdiensten. Uh, dat is ook bij uitstek een van de argumenten van voorstanders van referenda. Het, het werkt gewoon heel goed om mensen op deze manier uh, bij onderwerpen te betrekken. Zeker als je als je kijkt naar uh, nou ja, dit, dit onderwerp bijvoorbeeld, die, die, die wet in maar bijvoorbeeld ook de donorwet, om maar eens iets te noemen. Dat zijn onderwerpen die spelen in een normale verkiezingscampagne een redelijk ondergeschikte rol. Maar ze raken wel iedereen. Het zijn uh, de onderwerpen die dicht bij de mensen liggen. En als je daar een apart referendum over houdt... dan zie je dat mensen daar best wel uh, een zegje over willen doen. En daar ook, ook goed over willen nadenken. Ja, en dat het niet tot de gevreesde chaos leidt... of tot de bijl nee. aan de wortel van de democratie. Nee, zoals nee een... wordt er wordt heel snel geroepen van... Ach, het is allemaal veel te ingewikkeld. Men, het is allemaal, uh, allemaal heel genuanceerd hoe dat soort zaken liggen. En dat zijn ingewikkelde wetten. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor verkiezingen... Programma's en, uh, en regeerakkoorden. Dus dat vind ik nooit zo'n uh, sterk argument. Ja. Remco, de merkwaardige situatie doet zich dus nu voor... dat het raadgevend referendum in het regeerakkoord al afgeschreven is... door de Tweede Kamer ja. al afgeschreven is... mogelijk nu door ja. de Eerste Kamer ook afgeschreven wordt... en dat er daarna, mm. misschien wel dankzij die commissie Remkes... Er toch weer een ander soort referendum de kop opsteekt. Is dat niet gek? Ja, dat is... Dan zijn we wel weer wat jaartjes verder hoor, want uh, dat, dat, dat, ja, die, die Commissie Remkes... ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd wanneer die met hun conclusies komen, maar zodra dat advies er ligt, ja, dan, dan, dan moet het kabinet daar met een, een reactie op komen, daar wordt dan nog lang over gedebatteerd, tegen de tijd dat daar weer wetsvoorstellen uit voortvloeien zijn we waarschijnlijk wel weer een, een, een paar jaren verder. Maar op de korte termijn, want het, ja, zolang die, die discussie in de Eerste Kamer loopt... He, he, heb je nog steeds als Nederlands burger de kans om een referendum aan te vragen. Uh, ja, wordt er ons al nagedacht om eventueel nog een aller, alle, alle, alle, alle allerlaatste referendum te gaan houden over de donorwet. Je weet, die is uh, onlangs uh, aangenomen in de Eerste Kamer. Het duurde een tijdje, maar het kabinet heeft uh, dat bekrachtigd... afgelopen vrijdag. Dus eigenlijk zou het op dit moment wel kunnen... om daar nu een uh, referendum over op poot te zetten. Maar dan moet je wel heel snel zijn. Want uh, ja, tegen de tijd dat de Eerste Kamer is uh, uitvergaderd... en een besluit heeft genomen, wat misschien negatief is... ben je natuurlijk te laat. Ja. Maar het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Nog eentje dan, om het af te leren. Nog één referendum. Nog eentje, ja, precies, ja, precies. Ja, one for the road. Maar wat je... <laughs> Dan dus wel krijgt, is wat nu natuurlijk het voordeel was, is dat het de combinatie was met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat iedereen toch al ja. aan zijn stutten moest trekken om naar de stembus te gaan. Ja. En dan in één moeite ja. door. En daarom was, was er misschien ook zo'n hoge opkomst voor dat referendum. Ja. Ja. In ieder geval in de niet-noordelijke provincies. Maar nou ja goed, maar even, even kijken hoe lang de Eerste Kamer erover gaat doen en wat ze zeggen. Want is er eigenlijk ook nog een kans dat dit raadgevend referendum zoals het nu is, dat het gespaard uh -huh. blijft door de senatoren? Met andere uh, woorden, dat het uh, niet uh, afgeschaft wordt. Zo, zolang de Senaat daar niet over heeft gestemd, uh, bestaat die kans. Uh, tegelijkertijd is het overigens, om het nog wat ingewikkelder te maken... Mm. ook nog de Stichting Meer Democratie. Die heeft op dit moment een, een rechtszaak aanhanger gemaakt. Uh, en die, die, die zeggen, ja, dit is inderdaad in, in strijd met, uh, met de burgerrechten. Je mag een, een, een bevolking niet zomaar het recht op een referendum ontnemen... zonder dat daar een referendum over mag worden gehouden. Dus die procedure loopt ook nog uh, in, uh, in de kantlijn. Ik weet niet of die buitengewoon succesvol is, uh, of die grote kans op succes heeft. Maar uh, ik wil het maar even gezegd hebben. Goed gedaan. Dankjewel. Uh, de <laughs> de referendumclue. Uh, nu even in beeld gebracht door Remco Teulings, onze politiek commentator. De scheiding der machten. Kan en moet scherper... vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen zijn initiatiefwetsvoorstel... voor een onafhankelijkere rechtspraak. Ze wordt straks om kwart over vier in de Kamer behandeld. De Tweede Kamer dus. We gaan we switchen tussen Senaat en Tweede Kamer. Daarbuiten krijgt hij in elk geval bijval, Michiel van Nispen... van de SP, uh, van negen rechters die vandaag in een opinieartikel... in de Volkskrant hebben gepleit voor steun voor die wet... die de democratische rechtsstaat moet versterken. Over die onafhankelijkheid van de Praat ik met Frits Bakker. Hij is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in de studio in Den Haag. Verslaggever, ik uh, wens u vast even een goedemiddag, meneer Bakker. Ja, goedemiddag. Fijn dat u er bent. We gaan zometeen uh, praten samen. Eerst even verslaggever Emiel Vassen. Die sprak vandaag met de initiatiefnemer van die wet, dat is Michiel van Nispen. Nu wordt de rechtspraak een beetje behandeld als een, alsof het een uitvoeringsorganisatie is. Nou, dat is het nadrukkelijk niet. Dus wij proberen dat beter tot uitdrukking te brengen... door ook de rechtspraak in Nederland een aparte begroting te geven. Net als bijvoorbeeld ook al de Algemene Rekenkamer heeft... en de Nationale Ombudsman en uh, de Koning. Dus het is eigenlijk heel gek dat de rechtspraak tot nu toe geen af, uh, aparte begroting heeft. Waarom is dat nodig? Nou, wij denken dus dat dat meer uh, recht doet uh, aan die onafhankelijke positie van de rechtspraak in Nederland. Maar het versterkt ook de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We hebben vanochtend een oproep uh, gelezen van allerlei rechters in de, in de Volkskrant, een opinieartikel. Die zeggen, nou ja, we hebben maar twintig minuten om een uithuisplaatsing te beoordelen. Dertig minuten voor een eenvoudige mishandeling, zoals dat dan heet. Waarbij je ook de belangen van slachtoffers recht moet doen. Uh, het systeem, hoe de rechtspraak gefinancierd wordt, wordt op dit moment niet goed nageleefd. En ik denk dat met een aparte begroting, dat we dat als Kamer beter kunnen kunnen gaan controleren. En er is dus ook voor kunnen gaan zorgen... dat de rechtspraak de objectieve financiering verdient... volgens de regels zoals we dat hebben afgesproken. Volgens van Oosten van de VVD. De initiatiefwet van meneer Van Nispen. Wat vindt u daarvan? Nou, we gaan die wet vanmiddag behandelen. Ik heb eerder opgemerkt in de eerste termijn... van de uh, behandeling van dit wetsvoorstel... dat ik eigenlijk... Uh, niet eens ben met het voornemen wat de heer Van Nispe geeft. En daarin sta ik niet alleen, maar bijvoorbeeld ook de Raad van State... een toch heel belangrijk adviesorgaan... Uh, geeft ook aan dat eigenlijk dit niet meer dan een symboolwetgeving betreft. Want waarom vindt u dat dan? Wat, waar zit dat symbool dan in? Nou, Ik vraag me af welk probleem het beoogt op te lossen. Kijk, um, uh, de heer Van Nispe suggereert dat er een uh, probleem zou zijn... rondom de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Althans, dat lees ik in het voorstel. Um, ja, en die onafhankelijkheid van die rechtspraak... die staat uh, bij mij bovenaan. Die is volgens mij ook helemaal niet in het geding. Want er is geen enkele rechter die de inhoud van zijn vonnis laat afhangen... van de wijze waarop de financiering door de rechts, uh, van, van de rechtspraak wordt georganiseerd. Dat is een hele andere vraag. En over de wijze waarop wij hier instellingen als de rechtspraak, maar ook alle andere instellingen in dit land financieren. Daarover heb je natuurlijk een politieke discussie... om te zorgen dat het geld op de juiste bestemming komt. En die politieke discussie heb ik graag in de Tweede Kamer. Goed, dat is duidelijk. Dat was de heer van Oosten... Senator voor de VV, Tweede Kamerlid voor de VVD. Meneer Bakker, ja, u bent voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak... zeg ik nog maar even. Er is dus wat discussie over deze wet van de SP... en over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Met name gaat het eigenlijk over de begroting voor de rechtspraak. Die valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat ministerie gaat er dus over hoeveel geld de rechterlijke macht krijgt. Is dat in uw ogen een weefvoud? Ja, wij zouden graag een uh, onafhankelijke, meer onafhankelijke begroting willen hebben. Het is nu zo geregeld dat uh, de rechtspraak een eigen begroting indient. Die maakt onderdeel uit van uh, de begroting uh, van de minister van Justitie en Veiligheid. Maar die minister die geeft in zijn begroting aan... of hij bereid is om de begroting van de rechtspraak over te nemen of niet. Mm -hmm. En de afgelopen jaren is het... Uh, een paar keer voorgekomen dat de minister heeft aangegeven... nee, ik ga die begroting van de rechtspraak niet één uh, op één overnemen. Ik ga bezuinigen. Want ik uh, moet ook politieauto's kopen. En uh, ja, ik vind uh, sommige dingen belangrijker dan de begroting van de rechtspraak. Oké, okay, dus u zegt die begroting zou niet onder het ministerie moeten vallen, maar onder... Nou ja, daar hebben we een Nederlands systeem voor. En dat heet dan een zogenaamde niet-departementale begroting. Mm -hmm. uh, en die geldt eigenlijk voor alle onafhankelijke staatsinstituten... waarvan je zegt, die moeten niet met uh, uh, de uh, bedelpet in de hand... langs een minister om geld te halen. Ja, de Rekenkamer bijvoorbeeld. Hè? De Rekenkamer, de, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer bijvoorbeeld. Waarvan ja, je ook niet kunt voorstellen dat ze naar de minister moeten met de pet in de hand om geld te vragen. En dat geldt voor de kiesraad... en voor de commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Mm -hmm. uh, nou, zo zijn er een aantal, onder andere de Raad van State... die net ook even werd genoemd. Uh, staatsinstituten waarvan iedereen zegt... dat zijn onze onafhankelijke instituten die altijd ongeacht welke politieke keuze je wil maken, moeten doordraaien. En daarvoor geldt zo'n niet-departementale begroting. Ja, het is eigenlijk, als u dat hele rijtje zo opnoemt... van echt typisch onafhankelijke instituten... ja, dan is het logisch dat er, dat er niet een minister gaat over, over die begroting. Dan, dat, dan snap ik uw uh, betoog. Maar ja, kijk, aan de andere kant, uh, als het werkt, dan werkt het natuurlijk. Uh, heeft u, de rechterlijke macht, er last van dat die minister het niet altijd met u eens is? Ja, om te beginnen is, is het zo dat er altijd een minister over gaat. Want ook zo'n niet-departementale begroting... die moet door een minister... dat zou in ons geval de minister van Justitie en Veiligheid moeten zijn... Mm -hmm. in de Kamer worden verdedigd. En even aanhakend op wat de heer Van Oosten in zijn interview net zei... het is natuurlijk altijd de Kamer die het laatste woord heeft. Ook als het gaat om de niet-departementale begroting van de Raad van State. Als de Kamer vindt dat daar het geld over de balk wordt uh, gegooid... dan zal de Kamer daar zeker uh, wat van zeggen. Maar u wilt dus niet via de minister... u wilt rechtstreeks onder de Kamer vallen. Dat is de principiële zaak. Ja, het en, het punt en dat punt is heeft u... dat anders worden, worden er door een minister politieke keuzes worden gemaakt. Ik gaf net al even het voorbeeld. Uh, als je geld tekort komt bij de politie en bij het openbaar ministerie... en bij de rechtspraak, ja. dan wordt het een politieke keuze... Uh, waar je je schaarse geld aan gaat besteden. En dat hebben we gewoon de afgelopen jaren moeten merken. Want we hebben in Nederland ook een scheiding der machten. Hè? De wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht, als ik het goed zeg. En u zegt, ja, je kunt natuurlijk niet spreken van zo'n grondwettelijk... uiterst belangrijke scheiding der machten... als uh, dat financieel niet ook totaal onafhankelijk geregeld is. Dat klopt, want uiteindelijk degene die de portemonnee in handen heeft... die heeft ook altijd zeggenschap. Ik heb eens een keer een prachtige zin gehoord van een Portugese collega van mij... die echt in de problemen zat toen Portugal in de financiële crisis zo knijp zat. Toen zei ze, ja, wij zijn enorm onafhankelijk. Zoals meneer Van Oosten net zei... alle onze die zijn worden door een onafhankelijke rechter gewezen. Alleen ik heb één probleem. De Portugese staat geeft mij geen rechtszaal waarin ik kan zitten. Dus ik kan ook even helemaal niet zitten. Uh, ja, wat heb ik dan aan die onafhankelijkheid? Ja. Dus degene die de, de portemonnee in handen heeft, heeft toch uiteindelijk veel uh, macht. Zeker. Toch, meneer Bakker, er is een, een principiële kant aan deze zaak. Daar hebben we het nu over gehad. Uh, maar er is ook een praktische kant. Want wat heeft uh, de financiering op dit moment voor gevolgen op de vloer van de rechtszaal? Nou, wij hebben een bekostigingssysteem, dat ligt ook vast in de wet. En als dat bekostigingssysteem één op één uh, wordt gevolgd... Uh, door de minister, uh, dan uh, zou in beginsel aan onze uh, behoefte... voor uh, voldoende geld uh, voldaan moeten zijn. Dus uh, dat bekostigingssysteem dat blijft... ook als wij een niet-departementale begroting hebben. Ja, begrijp ik? Maar mijn vraag is eigenlijk, kunt u nu in de praktijk... wel of niet goed uw werk doen met het geld dat u krijgt? Wij komen geld tekort um, en dat heeft een aantal uh, oorzaken. Een van die oorzaken is dat wij uh, in het kader van de, de beslissingen... van het kabinet Rutte 2 een bezuiniging uh, opgelegd hebben gekregen van 9%. En daarvan zouden wij uh, een groot deel zeg maar zo'n 50 miljoen invullen door besparingen door IT... en die lopen bij ons vertraging op. Ja, dat begrijp ik, meneer Bakker. Welke gevolgen heeft dat in de rechtszaal... dat u zegt, wij komen geld tekort? Nou, dat heeft vooral op dit moment gevolgen voor de IT. Eh, maar dat gaat de komende jaren ook gevolgen hebben... voor de vraag of wij alle zaken die bij ons eh, aangebracht worden... wel op tijd zullen kunnen afdoen. Dat is nu dus nog niet zo. Het is niet dat u nu al zegt... van hoho, ho, we komen zoveel geld tekort, we kunnen niet alle zaken afdoen. Nee, want u moet dit wetsvoorstel ook loszien... van de vraag of ons bekostigingssysteem werkt. We hebben een systeem waarin we geld krijgen per zaak. En uh, zowel in een departementale begroting... als in een niet-departementale begroting... kan dat systeem gewoon werken. Als de minister dan ook maar... Uh, niet de vrijheid krijgt om van dat systeem af te wijken... omdat hij andere politieke keuzes belangrijker vindt. Ja, en daarmee zit u weer aan de principiële kant van deze kwestie, wat ik begrijp. Toch las ik ook in, die, in dat ingezonde artikel uh, in de Volkskrant... dat het wel degelijk zo is dat rechtszaken soms uh, niet voldoende tijd hebben... bijvoorbeeld mishandelingszaken waarbij een slachtoffer in de zaal zit... dat het uh, dan dus niet goed mogelijk is voor de rechter... om aan iedereen de aandacht te geven die hij zou willen geven. Dat is juist, wij, wij vinden dat er absoluut geld bij moet, maar we realiseren ons dat ook als de initiatiefnemer uh, zijn zin krijgt en die wet er komt, dat we dan toch weer opnieuw met de Kamer steeds in overleg moeten over de vraag of wij meer geld kunnen krijgen voor de zaken die we moeten behandelen. Ja. En wat zou nou de ideale toestand zijn wat u betreft? Haha, nou, <laughs> nee, de, de ideale toestand uh, komt er in feite op neer... dat wij uh, op dit moment nou, ergens in de orde van grote... van uh, een kleine honderd miljoen tekort komen om uh, ons werk echt goed te kunnen doen... en ook de automatisering te kunnen uitvoeren die we nodig hebben. Dat is nogal een bedrag, hè, wat er dan bij moet? Ja. Wat denkt de minister van Veiligheid en Justitie daarvan? Dat hij dat niet heeft. Ja, maar ja, dat is ook een voormalige advocaat natuurlijk... Nou, eh, meneer ja, maar wij, eh, wij doen zaken met zijn collega op hetzelfde departement, oh ja, dat is waar. de heer Dekker. Ja. Ja, ja. Goed, en die zegt ook net zo zuinig, sorry, dat geld heb ik niet. Nee, tuurlijk, de, dat is nou net de hele essentie van zo'n begroting van zo'n departement. Dat is bijna altijd te krap. En dus moeten er altijd politieke keuzes worden gemaakt. En wij vinden dat we in een systeem moeten zitten waarin we buiten die politieke keuzes vallen. Dat is heel helder. Dank u wel, Frits Bakker. Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Graag gedaan. Trending vandaag. Ja, want naast mij zit Martijn Rosdorf. En Martijn, ja, we gaan het hebben over dat bizarre huwelijk zometeen. Maar eerst over tovenaars. Tovenaars, die lid zijn van een enge secte. Een soort Scientology. Maar dan nog enger. Maar ook met van die hele dure cursussen. Avatar heet die club. Die tovenaars, wizards en masters. Masters, zoals ze officieel heet van die avatar secte. Die zijn werkzaam. Of zelfs aan het roer op Nederlandse basisscholen en middelbare scholen. Ja, echt waar. Tenminste, dat beweren de makers van het KRO-NCV-programma De Monitor. Dat is vanavond op televisie. Mm -hmm. Fokke en Sukke gaat er zelfs over in NRC. Fokke en Sukke hadden een tien minuten gesprek op school. En dan zien we een tekening van twee kikkers die weghoppen. En dan de ene kikker, Fokke, die zegt dan tegen de andere kikker, Sukke. Waarom begon je dan ook over die puntmuts? Mm -hmm. Nou goed, ophef dus op sociale media of een uitzending nog moet komen. Het gaat om zes democratische scholen, zo heten ze. Dat meldt NRC vandaag op basis van de uitzending. Op die scholen wordt het gedachtegoed van Avatar gebruikt. Eerder deze maand al in het nieuws, hè? NRC ook. Drie gemeentesecretarissen, ook lid van die secte. En die zouden dan um, hun collega's, waarover ze leiding hadden... van die hele dure cursussen hebben aangesmeerd... of daartoe hebben gedwongen, min of meer. Um, en de gemeentes moesten dat natuurlijk allemaal betalen. Die... Um, die scholen daarvan is... van die democratische scholen, Margot Bruins. Zij wierf per e-mail ouders om die trainingen te volgen. Terwijl er op websites helemaal niet wordt over gepraat. Kinderen hebben hun ouders van school gehaald. Een moeder die zegt... Ah, ze haalde haar kind van een school die heet De Ruimte. Onze ervaring is dat de hersenspoeling van de Avatar daar zeer aanwezig is. Ha. Ze ontkennen die scholen, er is een reactie gekomen. Ze ontkennen dat ze het gedachtgoed van Avatar en de technieken in scholen worden gebruikt. Ze herkennen zich niet in het beeld zoals dat door de monitor wordt geschetst. Nou, zelf maar beoordelen vanavond op NPO 2, iets voor half tien. Ja, monitor dus. Uhm, vrouw trouwt Boom, Dat wil ik nou eindelijk wel eens eens even weten hoe ja. dat zit. Nou, eens een keer niet nieuws over Guns of Trump uit Amerika. Maar een vrouw, ze heet Karen Cooper. Die is getrouwd met een boom en dat is heel vreemd. Niet alleen vanwege het leeftijdsverschil, want de boom is al 100 en zijn nog geen 50. Nou ja, het gaat om een Indiase ficus. Die staat in het park in Fort Myers, Florida... En zij die boom dreigde te worden gekapt. En die vrouw dacht, daar kan ik niet mee leven. En zij herinnerde zich het verhaal van heel lang geleden... Mexicaanse vrouwen die met bomen trouwen om de kap te voorkomen. Ze zegt, ja, dat kan ik ook. Dus ze heeft een bruiloft geregeld. Vijftig mensen waren er. En een taart met daarop de woorden higher love. En een hond die de ringen kwam brengen. En het heeft ook gewerkt trouwens. Want de autoriteiten van Fort Myers... die zeggen, ja, we gaan er toch nog eens over nadenken. En de kapvergunning voor die boom is voorlopig opgeschort. Wat je noemt een uh, functioneel huwelijk. Ja, ja. <laughs> yeah. Uh, Heineken, daar is uh, commotie over. Over ja. een reclamespot. Ja, dat ligt niet aan het, uh, aan het relaxte muziekje bij die reclamespot, wat je nu een beetje op de achtergrond hoort. Zo vrolijk. Niets aan de hand reggae-achtig deuntje. Uh -huh. Maar toch, um, we zien in dat spotje een flesje Heineken, zonder alcohol, 0.0, over een bar glijden, langs allemaal zwarte mensen. Een zwarte vrouw, een zwarte man die gitaar speelt, een zwart fotomodel. Uiteindelijk komt die fles tot stilstand bij een droevig kijkende mevrouw met een glas wijn voor zich. En dan komt in beeld de tekst, sometimes lighter is better. Hmm. Nou, Chance, de rapper, die is echt woest. Ik denk dat bedrijven dit expres doen, expres racistisch... om zo meer aandacht te krijgen. Andere mensen denken dat het een vergissing is... dat met lighter is better niet de huidskleur bedoeld wordt. Maar ja, lighter, hè? geen alcohol in vergelijking met dat wijntje... Voor wie, uh, waar, wat voor de neus van die mevrouw staat. Maar goed, Heineken heeft uh, de commercial inmiddels offline gehaald... en gezegd, we missed the mark. We, we zitten zelf, ernaast. Ja, we hadden het helemaal mis. Ja. Oké, okay, duidelijk. Alles wat je altijd wilde weten, maar nooit durfde te vragen over pantoffels. Ja, dat kan bij pantoffelservice.nl. Het schiet oh, nog niet echt op met de zomer. Als je nou uh, hele grote, koude, blote voeten hebt elke dag. Ja, als je dat hebt, dan moet je even te raden gaan bij pantoffelservice.nl. Ze komen bij je aan huis of op locatie naar keuze... met een heleboel pantoffels, zodat je op je gemak met al je vrienden samen... de beste en warmste sloffen of bordeelsluipers kunt uitzoeken. Is dit geen reclame, wat je nou doet? Ja, dat is het wel, maar omdat het heel erg trending is op social media... is het voor mij nieuws en daarom mag ik het gewoon zeggen. <laughs> okay, Zullen we goed. het even snel voor Beyoncé hebben... voordat het commissariaat van de media op de deur gaat staan bonzen? Ja, doe maar voor dat, uh... Want, uh, naast die vrouw die met die boom trouwt, is er nog één ding... wat de sociale media echt alleen maar bezighoudt vandaag. Wie beet Beyoncé... Who bit Beyoncé? Dat is mm, trending. Actrice yeah. Tiffany Haddish die stuurde gisteren een tweet in... waarin ze schreef dat op een afterparty na een concert van Jay-Z... de man van Beyoncé, iemand, ze noemde geen naam... Beyoncé in het gezicht gebeten heeft. Ze schreef de scène waarin Beyoncé haar man Jay-Z riep... om the bitch erbij te lappen. Het was dus een feestje waar het stikte van de beroemdheden. En iemand beet dus in een dolle, wellicht benevelde bui... Beyoncé in haar wang, in haar gezicht. Maar wie was het? Jennifer Lawrence, de Hunger Games-ster. Uh, toch komen die ene uh, Amy Schumer. Lina Dunham, Gwyneth Paltrow. Al die namen worden genoemd. Verlos me. Nou, Ik weet het niet, maar oh. mocht je je vervelen, ga dit volgen. Want het gaat maar door. Supermodel en vrouw van John Legend, Chrissy Teigen. Die weet wie de dader is. Ik weet het en ik had het nooit verwacht van diegene ze. En nu heb ik teveel gezegd. Uh, ja, de speculatie gaat alleen maar verder. Andere verdachten, Rihanna... Culativa is ook verdacht. Komen we er gaat niet uit, hè? Wat... Nee, nee. Maar het gaat wel echt wel bekend worden binnenkort. Ja, okay. En dan weten wij wie er dus zo gek was om Beyoncé en haar gezicht te Precies. bij. Dankjewel Martijn Rosdorf voor deze trends. Zometeen is hier nieuws Co. met Mark Visser. Thuis bij Avrotros. en Theo Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in. In het holst van de nacht.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 cdctandzorg.nl